Laten we met het RWS De verdachte van de aanslag op de moskee in Quebec... is volgens Canadese media een man van 27. Hij studeert politieke wetenschappen aan de Universiteit van Laval... niet ver van Quebec. Volgens een klasgenoot was de man erg op zichzelf... en had hij geen vrienden. Een buurman zegt dat het een rustige kerel is... die nooit over extremistische politiek sprak. Canada gaat de terreurdreiging... naar aanleiding van de dodelijke aanval niet verhogen. De overheid gaat uit van een incident... Een groep van meer dan 100 Nederlanders met een dubbele nationaliteit... heeft premier Rutte een brandbrief geschreven. Ze willen dat hij zich scherper afzet tegen het besluit van de Amerikaanse president Trump... om mensen uit zeven islamitische landen te weren. De briefschrijvers kunnen niet naar de VS... ondanks dat ze ook een Nederlands paspoort hebben. Polen heeft de namen van 8500 SS'ers online gezet... die in het concentratiekamp Auschwitz werkten. Mogelijk leven er nog zo'n 200... Bij veel namen staan foto's en of ze zijn veroordeeld of niet. Historici schatten dat maar 12% van de kampmedewerkers ooit terecht stond. De nazi's vermoorden in Auschwitz ongeveer 1,1 miljoen mensen, voornamelijk Joden. Polen wil ook lijsten met medewerkers van andere nazi-concentratiekampen online gaan zetten. De verkiezingsuitslag in maart is eenvoudig te hacken... omdat het systeem waarmee de stemmen worden geteld zo lek is als een mandje. Dat zeggen beveiligingsexperts tegen RTL Nieuws. De papieren stemformulieren worden geteld met behulp van oude software op een CD-ROM. Ook kan die worden geïnstalleerd op een onveilige computer... wat hacken eenvoudig zou maken. De kiesraad benadrukt dat de beveiliging van het programma al een tijdje wordt onderzocht. Het weer nog vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Het komt af tot net boven het vriespunt... Morgen bewolkt alleen in het westen en zuiden af en toe zon. Het blijft dan droog en het wordt een graad of vijf. Dit was het NMS-journal. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu, het laatste uur.